10 uur. NPO Radio 1, met Karel Johan de Zwart. Aan tafel nog steeds spraakmaker van de dag... Roger van Bokstel, president-directeur van de NS. En Ward Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland... en ook aangeschoven, eh, zoals Ward Wijndels het zei, de toekomst. Caspar Sikema ook hoofdredacteur, maar dan van Vice Benelux. En met dit trio heb ik het zo direct over het referendum... over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Want bent u er al uit. En of we daarvoor wel goed genoeg geïnformeerd zijn...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 Voor Ierland geldt nog code rood, voor Wales en het zuidwesten van Engeland niet meer. De Israëlische premier Netanyahu en zijn vrouw worden vanochtend verhoord door de Israëlische politie. De premier en zijn vrouw Sarah worden in verband gebracht met meerdere gevallen van corruptie. In de zaak zijn al een aantal mensen opgepakt. Eén van hen zou bereid zijn tegen Netanyahu te getuigen, zegt correspondent Anki Regges. Ondertussen wordt er hier verder gespit gedaan in de verschillende politieke partijen om te zien op welke manier dus uiteindelijk een einde zal komen aan het tijdperk Bibi Netanyahu, want het net begint zich echt nu te sluiten om hem. Vrienden van Orlando Boldewijn, die maandag dood werd gevonden in Den Haag... hebben genoeg geld opgehaald om hem een grootste begrafenis te geven. Ze wilden minimaal 33.000 euro ophalen met een inzamelingsactie... en dat is gelukt. Nederland heeft gisteren 46 Albanese uitgezet. Ze waren illegaal in Nederland en wilden niet uit zichzelf vertrekken. Ze zijn in Rotterdam opgehaald door de Albanese autoriteiten... en met een overheidsvlucht naar Tirana gebracht...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 De schade is groot, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Eén groot zwart geblakerd veld met hier en daar nog smeulende hoopjes. En daar in de verte zie je het nog branden. Daarvoor de auto van twee boswachters, twee toezichthouders... die hier de boel in de gaten houden. Maar het lijkt erop dat die brand zich al heel ver heeft teruggetrokken. De lage buitentemperatuur is in het voordeel van de brandweer. Daardoor is de ondergrond erg koud en branden alleen de planten aan de oppervlakte.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 En nog steeds aan tafel NS-baas Roger van Bokstel... Wart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland... en Kasper Sikkema, die dezelfde functie heeft bij Vice Benelux. Kasper, jouw mediamoment gaat over Peter R. de Vries. Peter R. Ja, Peter R. Ik had gisteren opeens enorm te doen met Peter R. de Vries... wat me niet vaak overkomt, maar dat was na een interview... wat hij had gegeven van Nu.nl, waarin hij eigenlijk klaagt... dat hij te weinig tijd krijgt op televisie om zijn verhaal te doen. En toen dacht ik, nou, hè, in een tijd waarin, uh, waarin medelijden... Uh, of ja, waarin uh, volgens mij Peter R. de Vries uh, de man is... die het meest op televisie is, uh, van, van alle witte mannen... die te vaak op televisie zijn, en waarin hij ook volgens mij... voortdurend zijn mening geeft over allerlei zaken... waar hij heel weinig verstand van heeft, maar wel doet... alsof hij er heel veel verstand van heeft... Maar Waar hij blijkbaar heel erg weinig tijd voor krijgt. De, zo. Ja, ik, ik vond het een droevige mededeling. die mijn wereldbeeld ja, toch even deed schudden. En uh, ja, mijn beeld van Peter de Vries in ieder geval radicaal uh, ja, uh, toch uh, ook wijzigde. Ja? Die arme, arme man. dat is cynisme, Kasper? Ja. Uh, ja, ook wel een beetje misschien. Maar ik vind het. Het is natuurlijk wel zoals we het hebben over representatie in, in media. en als, eh, over mensen die hun verhaal mogen vertellen. dan denk ik wel dat Peter de Vries hier uh, zichzelf uh, ja, een slechte dienst bewijst. in ieder geval ook. Uh, denk ik, uh, ja precies datgene is wat er misschien ook wel eens misgaat in ja. media. Dat er te veel dezelfde witte mannen van middelbare leeftijd hun verhaal mogen vertellen. Ja. En uh, nou ja, dat, zij, dat, dat hij dat in dit geval niet zelf inziet is, is een beetje schrijnend, maar ook erg grappig. Ja, ik had er nooit van durven dromen, maar ik ga het toch doen. Uh, dat ik nu ga vragen aan de president-directeur van de NS, of die ook vindt dat Peter Erde Vries te weinig op televisie is. Ik kijk niet zoveel televisie, dus ik kan hier echt geen doorslaggevend oordeel over vellen. Zou u het wel doen als u daar een gevoel bij zou hebben? Nee, ik heb gelezen dat hij een eigen programma is begonnen en ik heb het nog niet gezien. Ja, het is een, uh, een, maar, crime, een, crime -programma, een soort voetbal insight over crime. Ja, dat is het, maar idee. Ik, het valt mij wel op dat we een kleine groep mensen ja. draaien, alle programma's steeds rond. Ja, uh, want dat is wel een van... punt dat Casper maakt, hè, Bart Wijlots, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Je ziet wel vaak dezelfde gezichten. Er is een veel gehoorde kritiek. Absoluut. Ja. ja, ik denk dat het te maken heeft met dat mensen op een gegeven moment dat goed doen. In zo'n programma, dat je gewoon zo'n kaartenbakje hebt, uh, zo'n ja. Rolodexje. Nou uh, ja, die kunnen dat heel goed bij dat onderwerp. En dat, dat is een soort, ja, dan een kokertje waar je, dan, uh, waar je dan in zit. En uh, daar zitten inderdaad uh, heel veel witte mannen uh, in, in dat kokertje. Nee, Peter, Vies lijkt met levende bewijs dat de tv-redacties wat harder moeten werken. Ja, creatiever moeten zijn. Oké, okay, laten we het bij deze woorden. Ja. Over uh, gebrek aan media-aandacht uh, gesproken. De inlichtingen en veiligheidsdiensten, de wet daarop. Op de 21 maart mogen we niet alleen stemmen voor de gemeenteraad... maar ook over die wet dus, ook wel genoemd de sleepwet. Uh, uh, toch zien we daarover maar weinig posters op de borden. NRC meldt dat dat een bewuste strategie is. Met name het jaarkamp houdt zich een beetje... ja op de achtergrond en een beetje op de vlakte. Uh, Kasper mij, is dat slim, campagne technisch gezien... om, uh, nou ja, om, om het jaarkamp om een beetje uh, niet in de frontlinie te gaan liggen? Nou, Ik denk wel dat er lessen zijn geleerd van vorige referenda. Uh, ik denk dus dat uh, zeker uh, hè, met de verkiezingen... waarin uh, de sleepwet ook een onderdeel is... en de sleepwet toch ook qua sentiment best wel moeilijk ligt bij veel mensen. Het voelt toch ergens eng... en het voelt toch ergens iets wat onze privacy enorm gaat schaden... Kan ik me voorstellen dat uh, politici zich hier niet al te hard over willen uitspreken? Zeker ook omdat de politiek, of in ieder geval hè, de, onze regering, eigenlijk even zegt: van, Jongens, wat jullie ook gaan vinden over die sleepwet, wij gaan het gewoon doen. Dus hè, met, met, met, met, met zo'n. Uh, ja, met, met, met, met, met die, die uitspraak dag. van Buma bedoel je? Ja, Buma. ja, precies. Ja. En ja, met die gedachte in het achterhoofd snij je jezelf alleen maar in de vingers... als je nu heel hard uh, het gezicht van het, van het ja-kamp gaat zijn. Ik ja. En kun je, eigenlijk, kun je het ook eigenlijk niet goed doen in een campagne? Want je hebt al gezegd, we gaan het toch doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en uh, ik, ik weet niet of dat hè, een, een vastgeklonken besluit is, maar... Nee, nou, ik, ik vind dat je, ongeacht uh, de strategische belangen... van de gemeenteraadsverkiezingen en uh, dat je je imago als... Uh, partij die eigenlijk tegen zoiets is, uh, niet wil schaden en zo. Maar dat je gewoon een soort plicht hebt... om uh, je, je burgers te voorzien van informatie. Uh, dus het is, ik wil een afgewogen keuze kunnen maken, voor of tegen. Mm -hmm. uh, ook al weet ja. ik van tevoren dat met die stem niets gaat gebeuren. Wil ik toch... Uh, kijk, we, we maken er nu eigenlijk, in, in mijn geval... ik maak er een veel principiëler verhaal van. Ik stem nu tegen, omdat ik in principe... Het, uh, zeggen, het verzamelen van data door overheden ja. iets is waar we veel genuanceerder en ingewikkelder over moeten nadenken dan dat het nu geframed wordt. Mm. Uh, zo van nee, komt wel goed. Ja. Maar en zou je dan eigenlijk en niet jij hebt geen zou probleem, je dan niet want moeten je zeggen, doet ik, ook niks fout Zou je dan niet dus moeten, zo moeten zeggen we ik die ga discussie niet, niet voeren? Ik en ga nu niet stemmen, die... want de discussie is niet goed. Dus ik ga gewoon niks invullen. Nou, wat ik, wat ik altijd, ik ben, om te zeggen, uh, sinds jaar en dag niet zo'n fan van referenda. Dus ik heb altijd ja. de neiging om dan blanco te stemmen. Zo van ik ben er wel. Ik maak gebruik van mijn stemrecht. Ik hoop altijd dat dat, dat soort van gemeten wordt, dat mensen op tv gaan zeggen: van nou, er waren heel veel mensen die duidelijk een signaal wilden geven. Want ze hebben blanco gestemd voor het referendum Dus kennelijk vinden ze het, ja. zo, willen ze gebruik maken van hun democratisch recht, maar vinden ze dit niet de goede vorm. Of ja. Maar die boodschap komt nooit echt over. Nee, meneer Van Bokstel, u, uh, uh, ik spreek u even aan als D66er uh, en ooit warm pleitbezorger van het referendum. Daar nou goed, dat, dat is. Het, ja, daar komt u al. Voor, ja. Je kunt kun er gif op innemen. Hè. Ja. Uh, maar even, uh, want daar kunnen we het nog over hebben. Maar is dit uh, handig, wat hier gebeurt? Gebeurt, namelijk dat er eigenlijk geen ja-campagne wordt gevoerd? Nou, die wordt toch ook wel gevoerd hoor. Ik zag uh, meneer Bertollet bij De Wereld Draai Door, hè, de baas van de AVD, die ja. daar toch een, een welwillend uh, interview heeft. Krijgt een heel uh, ruim podium. Ja, ja. Maar Bel ik bedoel, meer vanuit de politiek? Nou ja, kijk, het, ik, ik vind het lastig dat het samenloopt hè, met de gemeenteraadsverkiezingen. Die worden dan echt gewoon dingen uh, ook door elkaar gehaald. Um, Wat bijvoorbeeld dan? Nou ja, een, een groot nationaal vraagstuk. Hoe ver mag de centrale politiek gaan in je persoonlijk huishouden? Ja. Um, en, en dat gaat echt ver. Dat kan ver gaan. Uh, het, tegelijkertijd, hè, het, het, het, de legitimatie is... Waarom, dat je de veiligheid wil veiligstellen. Nou, er is natuurlijk niemand tegen het veilig houden van deze samenleving. Daar is iedereen voor. Alleen het instrument... Mm -hmm. Kijken, diepgaand kijken in allerlei gegevens... heeft tot nu toe ook internationaal weinig geboden. Ik heb ooit een fantastisch artikel gelezen in het Blad de New Yorker... over de aanslagen bij de Marathon van Boston... waarin de Amerikaanse overheid echt is gevileerd in dat artikel... op wat ze allemaal preventief doen... en dat dat niets heeft geholpen om die uh, daders te pakken te krijgen. Waar het wel bij geholpen heeft, ja. is de snelle zoektocht om ze te vinden en te arresteren. Ja, kortom, het is een heel genuanceerd... Hè? er zitten ja. voors en tegens aan, ja, en... maar horen we die voldoende? Nou, in de ik aanloop vind, ik naar... vind te weinig. Ik vind ja. dat we in Nederland te gemakkelijk uh, dat debat voeren. Het wordt vaak gezien als een debat nou, te gemakkelijk? Van, eigenlijk bijna niet. Nou ja, het wordt te, te vaak gezien als een debat van alleen specialisten... Ja. Uh, die veel van computers weten of van data. Terwijl dit raakt ons allemaal... En, en nogmaals, ik ben ook echt enorm voor veiligheid. Ja. Maar ik vind ook dat de overheid uh, wel tot de voordeur en niet erachter moet ja, komen. Bent u wat dat betreft op dit moment echt een d 66 er Namelijk uh, voor de kabinetsformatie ja, ik waren ben, jullie tegen. Ik, uh, ja. en nu zijn jullie voor. Hoe zit dat bij u? Nou, waar, ja, waar staat ik, u zelf? Ik, ik ben uh, echt zeer sceptisch over de vergaande uh, bevoegdheden... die ja. hier weg worden gegeven. Niet doen. U, u gaat nee stemmen. Ik denk dat ik nee stem, ja. Ja. Maar de, nogmaals, en u spreekt me aan als D66... ik ben ja. vooral nu iedere dag president directeur van de NS. Dat Tuurlijk. weet ik ook niet, ja, maar ik wil dat ook echt zeggen. Want, want ja. ik ben geen partijpoliticus meer, geen tijger meer in de actieve dienst. Maar eh, nou, ik blijf wel natuurlijk betrokken op allerlei onderwerpen... waar ik vroeger ook voor gestaan heb. Ja, en en, betekent dat u gaat tegenstemmen uh, dat u eigenlijk ook vindt... dat zo'n referendum wel degelijk nog een hele goede functie heeft... en dat uw partij misschien daar geen afstand nee, van heeft. Nee, kijk, daar, daar, doen? daar komt iets anders om de hoek kijken. Ik, heb, ik ben uh, in mijn partij altijd degene geweest die helemaal niet stond te juichen bij het idee van referenda. Mm -hmm. Die zijn ooit binnen de partij als gedachte omhoog gekomen... omdat we andere dingen niet kregen... De rechtstreeks gekozen burgemeester bijvoorbeeld. En, en het hele idee van meer betrokkenheid voor de burger in de politiek. Maar ik ben nooit voor een raadplegend referendum geweest. Want? Dat is vrijblijvend. Ja, dat is vrijblijvend. Kijk, een correctief wetgevingsreferendum... dat is echt uh, gewoon een heel sterk instrument. Maar dan moet je ook met grote drempels werken. Heel veel mensen die echt zeg maar, de veronderstelde wijsheid van het parlement... ter discussie kunnen stellen. Ja. Uh, uh, en dat vind ik ook in, in buitengewone omstandigheden. Het raadplegend referendum, het Oekraïne-referendum... Ja. ik ben eerlijk, ik vond het echt een lachertje een handjevol mensen, heel veel lawaai gemaakt... Ja. Uh, met veel te weinig uh, uh, informatie ook aan anderen. En dan zeggen, ja, uh, je, weet, je, je moet dan eigenlijk wel zeggen... ja, we, we geven een voorgaan. Ja. Maar, maar 85% van Nederland heeft nergens aan meegedaan, weet van niks. Nee. Ja, en de uh, Europa-grondwet Europa thema... uh, ja. Europa in 2005 bijvoorbeeld? Nou ja, die, die is wel zwaar uh, in debat geweest toen. En, en, en daar zat natuurlijk een hele spannende discussie uh, achter... die volgens mij wel veel Nederlanders beter begrijpen. Wil je een meer federalistisch Europa... of wil je een, een optelsom van individuele landen? Uh, in Nederland is dat nu door de meerderheid nog steeds voor het laatste. Ik vind, ik vind dat wel jammer, want je ziet andere grote continenten om ons heen. Uh, China, uh, Verenigde Staten. Ja. Ja, wij, wij zijn trager in onze besluitvorming. Uh, zeg ik daarmee dat Europa ah, ja. alles goed gedaan heeft? Absoluut niet. Het is ook een, veel te veel een bureaucratie geworden. Uh, dus da daar mag ook wel een keer op een prettige manier de bezem doorheen. Maar daarmee gooi ik niet de gedachte van een sterker nee. Europa weg. Okay. En nog heel even terug naar dataverzameling. En dan, ja. uh, dataverzameling. Maar dan met de pet van de, van de NS op. Ja. Uh, hoe, uh, ik ben zo nieuwsgierig hoe, hoe u kijkt naar die, uh, laat zeggen, uh, zeggen het verzamelen van al die informatie van reizigers. En hoe jullie daar... zo moet zeggen. Mee omgaan. Want ja. dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel veel informatie over heel veel Nederlanders. Zeker. En, Zeker. Waar ze zijn, en Wij moeten ze aan de nieuwe uh, AVG-wet gaan voldoen. Daar loopt het op het ogenblik binnen. Ja. En er is een megaprogramma voor. Echt ja. enorm. Ja. En dat is heel hard werken, willen we het halen. En, en, en misschien halen we het niet helemaal op tijd... maar we zijn er echt volop mee bezig. We voeren gewoon de wet uit, we zijn een staatsdeelneming. Ja, maar vindt u dat lastig, want u heeft toch wel problemen... met, nou ja, uh, met kijk, het verzamelen van gegevens? Nou ja, het problemen, ik vind dat een groot woord. Er zijn heel, heel veel bedrijven en instanties die allerlei... Ik, ik zou ook ja. nog eens over de omroepen willen hebben. Of, ik vind, iedereen verzamelt data... Mm -hmm. Uh, en, en ik wil uiteindelijk gewoon aan de wettelijke normen voldoen. En als we er iets langer tijd voor nodig hebben, dan zij, dan zij dat zo. Maar twijfel niet aan het feit dat we dit aan het doen zijn. Echt aan het, aan het invoeren. Maar het is enorm complex. Er zijn heel veel ook... Kleinere dataverzamelingen diep in de krochten van je ja. bedrijf... wat je soms niet precies weet, eer dat je dat boven water hebt. Dat is ingewikkeld. Ja. kijk, Ik was ooit minister van IT, hè, in, in eind jaren 90. Toen, ja. toen hadden we nog geen idee wat dit allemaal kon en vermocht. Hè, de opkomst van internet en, en alle technologie... En je ziet gewoon dat de praktijk veel harder loopt... dan dat wij als, als dat regelgever ingehaald. bij kunnen ja. houden. Ja. Dus ik vind ook dat we daar een beetje gevoel voor moeten hebben. Kasper Sikkema, uh, ja. je kunt zeggen... de politiek laat het liggen, die campagne. De journalistiek, we zitten tenslotte in een mediaforum. Oh ja. Besteden media genoeg aandacht aan deze uh, campagne? Of in ieder geval aan het feit dat we straks mogen gaan stemmen over die wet? Uh, nou, ik denk het ik denk, ik denk uh, tot op zekere hoogte. Ik denk hè, wat we net ook zeiden over dat debat dat zou moeten plaatsvinden. Ik denk dat we dan hier een heel erg lastig dilemma hebben. Omdat je ziet heel erg vaak als het gaat over privacy... dat mensen dat niet een existentieel probleem vinden. Dat mensen allemaal denken van... nou, weet je wel, ik heb niks te verbergen. En dat zie je ook heel goed terug. Totdat je raakt. Hè? Tot dat je dat raakt. is altijd het, is een, het punt. Een, het is een naïeve positie, absoluut. Ja. en steeds naïevere positie. Een steeds problematischere positie. Maar dat zie je ook in dit debat. En dat zie je dus ook in media. En media hè, hebben hier volgens mij uh, best wel... Uh, best wel uh, als, je, als je gewoon hè, de kwaliteitskranten leest, et cetera, et cetera... Dan, dan krijg je hier best wel wat informatie over. Maar ik denk dus ja, dat het... Pa, je moet wel even je best doen. Je moet wel even je best doen, omdat het natuurlijk ook een ongelooflijk taai dossier is. Het is niet, het is niet zo... Uh, en dat, dat maakt het ook lastig binnen, dit, binnen deze referendumcontext. Het is niet zo zwart-wit. Uh, ik denk ook dat... Als ik ernaar kijk, en ik heb er uh, totaal niet genoeg verstand van. Maar dan denk ik van ik zou eh, in principe ook wel nee willen stemmen. Omdat, omdat ik ja. het gevoel te, heb dat deze wet imperfect is. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel dat, ja. dat we met een bijna prehistorische wet uh, uh, nu, nu werken. Ja. En dat uh, uiteindelijk het veel beter zou zijn als wij uh, zouden kunnen zeggen van hé, hey, dit zijn onze suggesties. Of ik zou hierin ook toch wel een aantal specialisten belangrijker willen maken. in plaats van uh, alle Nederlanders die hier bijna allemaal te weinig verstand van hebben. Dus. Ja, het is heel erg belangrijk dat, dat wij zo goed mogelijk worden geïnformeerd. Het zal bij heel weinig mensen landen, vermoed ik. Maar misschien is dat te cynisch. Mm -hmm. Dus dit is uiteindelijk voor een referendum volgens mij een, een, een, ja, een zeer slecht idee. Ja. Maar um, de, ja, uh, het feit alleen al dat, uh, dat ook zelfs de politiek hier een beetje uh, te zich terugtrekt... zegt wat mij betreft genoeg over... Ja. En Wart uh, Weindels, hoofdredacteur van Vrij Nederland... het feit dat uh, uh, veel media, en ik maak me daar ook als schuldig aan... bij de introductie van dit onderwerp, het, de term sleepwet gebruiken... zegt dat niet... Ook wat over de disbalans in uh, hoe we daar naar kijken. Daar, daar zit een bepaalde, zo voor ingebakken media. Ja, over zou kunnen zeggen. Het effect he? van die wet in. Ja, dat, dat is misschien waar. Ik, nou, wat, ik moest denken aan uh, de, de discussie rond het elektronisch patiëntendossier, dat is een jaar of tien terug. Uh, daar, hadden, daar hadden wij als media volgens mij veel meer de rol dat we echt de nuance opzochten en echt gingen kijken van wat zijn er de, de ethische consequenties. En Eigenlijk denk ik dat er heel veel stemmen in dit debat nog helemaal niet aan bod zijn geweest. Nee. En ik hoop eigenlijk wel dat die laatste met, weken met dat, voor... Kijk, daar gaan we. Elektronisch patiëntendossier. Ik, ik, ja. ik wou dat het er gekomen was, zeg ja. ik je eerlijk. Uh, ik heb lang in de zorg gewerkt. Uh, het, het helpt mensen enorm in de kwaliteit van hun zorgbehandeling. Je moet alleen ja, dit is dan, dan in de meter voor de veiligheid. Staan. Ja, nee, precies. Maar je moet dan tegelijkertijd dus het debat goed voor, volgen... over de waarborgen. Ja. Komt mijn dossier niet gewoon op straat te liggen? Ja. Overigens, daar speelt dan ook de, vaak... De he, ziektekostverzekeraar daar, die even meekijkt. Ja, ja, ja. precies. En, ja. En, en daar zat ik toen. En ja. wij hebben toen al gezegd... wij kijken niet mee. Ja. Wij zijn wel het huis waar de gegevens doorheen gaan... maar dat kun je echt borgen... dat je daar niet zelfstandig mee aan de gang gaat. Ja. Um, maar, maar dat en, was een dat discussie. Dat vind ja. ik bij, de, bij deze pruisewet nog, nog helemaal niet een groot debat. Maar geweest. misschien, nee, omdat, misschien omdat, dat ja, het nog ja, komt, want ja. het is nog geen 21 maart. Jullie ja, nou voelt ja. hem al aankomen. Ik moet gaan afronden, helaas. Ja. Oh. Uh, <laughs> in verband met de tijd. Ik ga Wart als hoofdredacteur van Vrij Nederland... hartelijk danken voor zijn aanwezigheid hier. Evenals Kasper Sikama, hoofddirecteur van Vijs Benelux. Dank u wel. En dan zijn de bekende typgeluidjes. En dan uh, voelt u als vaste luisteraar al aankomen. Namelijk het taalteam. En uh, vandaag is aanwezig Lennart van Dijk. Lennart, goedemorgen. Goedemorgen, Carol Johan. En goedemorgen, andere aanwezigen en de luisteraars. Uh, ik ga het hebben over het woord van de dag. En dat hoorde ik gisteravond in het NWS-journaal van 6 uur. De afgelopen week nog gooiden actievoerders hooibalen over de hekken.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 Dat zijn in dit geval dus letterlijk actievoerders of nee, ja. eigenlijk het waren actievoerders, terwijl ze geloof dat ze nog wel steeds gaan demonstreren uh, morgen. Maar hun opzet slaagt in ieder geval. Op. De grote grazers van de Oostvaardersplassen worden toch bijgevoerd, ondanks het advies van het staatsbosbeheer om dat niet te doen. Staatsbosbeheer is de enige die de dieren bij mag voederen. Dat doen zij ook op een deskundige manier. Uh, anderen kunnen en mogen niet bijvoederen bijvoeren en bijvoederen. Het werd allebei gebruikt. Ze betekenen bijna hetzelfde, of ze betekenen eigenlijk hetzelfde... maar ze klinken het bijna hetzelfde. Alleen één van de woorden wordt al langer gebruikt, bijvoederen. Maar er is sprake van een wegvallende D. La, bijvoederen werd dus bijvoeren. En daar zijn meer voorbeelden van. Volgende week is Lex Bolmeijer weer terug. IJs en wederdienende is nu wel van toepassing... Ja, hier betekent weder het weer, ijs- en wederdienende. Uh, meneer van Boksel kent die term denk ik ook Zeker. wel als NS-directeur. Maar verder, uh, <laughs> verder heeft het woord weer als in goed weer of slecht weer... Het woord, helemaal, uh, het woord weder helemaal verdrukt. Weder in de betekenis van opnieuw of terug... wordt nog wel gebruikt, vooral in samengestelde woorden. In een reactie zegt de gemeente Rotterdam... dat er geen wederhoor is toegepast. En met die oostwind voelt het wederom veel kouder aan. Ja, een wedergeboorte is ja, het ja, echt. Ja, het is echt een wedergeboorte, ja, ja. Ja. ja. Weer komt dus van weder. Voeren komt van voederen. En je hebt ook leder en leer. En neder en neer bijvoorbeeld. Overal waar een d volgt op een beklemtoonde klinker. Met na die d een stomme e kan het gebeuren dat die d uitvalt. Dan versmelten twee lettergrepen tot één. In de taalkunde heet dat een syncope. Maar er zijn ook mensen die die moderne Juist willen terugdraaien. Hoe komt u bij goede Peter? Omdat peer was oorspronkelijk Peter. Zoals Hij was weer, weer lekker, uh, Weder. Ha, ah, lekker, ah, lekker Petertje. Weer was Weder, weder precies. Ja, ja. Ja. Nou, heer. De heer was tot diep in de 16e eeuw nog heder. Ja, he, dat, ja. dat is allemaal weggevallen. daarover dan graag een volgende. Uh, nou, maar daarom keder. nog even zeggen dat keder op keder ja. zie je dus gebeuren dat de mensen bepaalde afweder hebben van een half zachte sveder, Waarin men te zeder probeert om bepaalde door de economische atmosfeer gecreëerde drijfvederen te, te, te tot zederen. Hmm. En daar gaat het mee om, zonder mede. Kijk, wanneer er niet langer zou worden getolereerd. Dat wij niet in het geweder willen komen tegen de door grootgutters gemaskeerde. En vaak met smeder gaat gedistelderd door En florederende gewoontes af te lederen, dan houdt alles op. Ja. Kees van Koten, namens de goede peder die de Nederlanders bewuster wil maken... naar hun fruit toe. Prachtig, hè? <laughs> het gebeurt niet alleen als de D achter een E-klank staat... Hè, dat hoor je bijvoorbeeld bij voederen... maar ook als hij achter sommige andere klinken staat. Denk maar aan het woord la... He, dat komt van laden. Gevolgens dan wel vaak dat het minder officieel klinkt... of een toch wat, iets wat verschillende betekenis krijgt. Neem bijvoorbeeld het woord broeder. Dat werd broer. Maar als ik tegen jou zeg, Karel Johan, jij bent, wij zijn broeders... dan weet jij wel dat wij niet nee, biologisch broers zijn. niet letterlijk. Precies. Nog meer taal van de kou Kom ik tegen... bij de eerste marathon op natuurreis in Haaksbergen eergisteravond. Het is toch wel de, de, of de geur of het gevoel van kou... en dat je op natuurreis mag rijden, dat is wel gewoon... Ja, iets magisch. Ja, mooi buitenschaatsen, op natuurreizen. Gewoon ja, de omstandigheden erbij, de sfeer. En ja, dat is uh, heel magisch. Ja, magisch. Je hoorde eerst Irene Schouten en daarna Jacob Bergsma... die het beide hadden over magisch. En dan denk je al gauw aan toveren en bovennatuurlijke krachten. Maar dat is het juist niet. Het is natuurijs. He? Dus geen kunstijs dat wel echt ontstaat door bovennatuurlijke krachten, zou je kunnen zeggen. Je kunt dus eigenlijk niet spreken van de magie van natuurijs, maar vooruit in de overdrachtelijke zin kan het natuurlijk wel. Magie op de ijsbaan dus, wel belangrijk dat je dat woord magie goed uitspreekt. Want als je op de ijsbaan bent en uh, ja, het ijs wordt behoorlijk onbegaanbaar als je het per ongeluk verkeerd uitspreekt. Want over die bruinige, zoutige smaakversterker kun je niet echt schaatsen. Dan uh, nog nieuws uit de Koen en Sander Show. Ja, wij horen alles bij het taalteam bij Radio 538. Ze maakten daar gisteren de, de winnaar bekend van de verkiezing van het truttigste woord. Laat het even op je inwerken. Truttigste woord. Mm -hmm. Eerder spraken ze met Maxime Hartman. Die zei dat hij zich ergerde aan woorden als voorbips in De Luizenmoeder. Die populaire televisiecomedy. Uh, ja, dat is juist dat grapje ook. Uh, ja, dat is juist het grapje. Maar, maar hij vond dat dus irritant. Huh. Okay. En uh, Koen en Sander zijn toen een zoektocht gestart naar het meest truttige woord van Nederland. En gisteren maakten ze de top 10 bekend. Nou, luister mee, de top 10 begint op nummer 10 met zenuwappig 9 is conculega's 8 dingetjes op 7 staat een beetje een scheetje beef dat is dan een leuke verhaspeling van een beetje scheef ja. op 6 goede dagschotel 5 frips in plaats van fris <laughs> op 4 ouf wierensnitzel op 3 sereneus in plaats van serieus op 2 suc in plaats van succes. en de grote nummer 1 is vrij gezellig Vrij gezellig. Ja. ja, Dat je alleen bent. Ja, maar, wel, maar wel happy single heet dat, hè? Oh ja, happy single. Wel, ja. wel gezellig. Ja. Ik heb ook nog een etje. Dat gaat vandaag naar de Belastingdienst. Want gisteren hebben ruim 400.000 mensen hun belastingaangifte ingestuurd. Nooit eerder ontving de Belastingdienst op de eerste dag van de aangifteperiode zoveel inzendingen. En het etje luidt daarom ook. Het Belastingdienst. Succes met deze zware belasting. Dankjewel, Lennart. Um, ja, Roger Deur van Boksel. Uh, ja, ja. Er de, de, de, de, de kwam hou, een soort glans in de ogen soort... bij van Koten en de bier. Ja, geweldig. Ja, dat zijn jeugdhelden. Ja. Ik, bedoel, ja, ik, hoor, ik ben echt van de generatie dat je op zondag echt keek op de weken. Daar zat je gewoon vooraan. En uh, dan was het eigenlijk studio, uh, dus uh, NOS uh, ja. Sport en dan uh, Keek op, op de Week. Ja. Maar ik, ik vind hen, vooral in de categorie taalkunstenaars, uh, onovertroffen. Heel veel sketches, echt heel veel, kun je vandaag de dag gewoon weer afdragen, Staan laten gewoon zien. zien, Zo actueel als maar zijn kan. We gaan naar een nieuwsupdate. Van de NOS, de meerderheid van de inwoners van grote steden... is voorstander van een verbod op vervuilende auto's... We hadden het er al over in Stand.nl ook. Slechts 1 op de 10 wil dat auto's meer ruimte krijgen in de grote stad. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van Milieudefensie. Anne Knol is campagneleider bij Milieudefensie. Goedemorgen. Goedemorgen. Want die is dus vrij groot, die steun onder de stedelingen... voor het weren van vervuilende auto's. Waarom? Um, nou, je ziet denk ik dat veel mensen zich inmiddels wel realiseren... dat de lucht in de stad vervuild is. Maar ook dat die stad steeds drukker wordt. Dat er ja. eigenlijk erg weinig ruimte is. Bijvoorbeeld voor fietsers, voor wandelaars, voor groen. En die mensen erg waarderen. Het wordt alleen maar drukker. En er zijn inmiddels ook alternatieven om in die stad te komen. Dus ja, je ziet dat heel veel mensen denken... nou, het is wel tijd voor een, een ommekeer. Ja, en hoe groot is die steun? Nou, we zien, we hebben heel veel dingen voorgelegd aan, uh, aan 3200 mensen in 20 gemeenten, maar we zien dat 72 van uh, alle mensen is voorstander om alle vervuilende auto's uit de stad uh, te weren. En dat ja. is wat de milieuzonders doen. Ja, opvallend is dat uh, ook VVD-stemmers, doorgaans toch uh, met een warm hart voor uh, de lokale middenstand, uh, in meerderheid ook voor zo'n verbod zijn. Hè? Bent u daar verrast door? Uh... Nou, ik, ik ben er niet verrast door in zoverre... dat het voor de lokale middenstand ook helemaal niet zo'n slecht idee is. Maar het is wel... Uh, VVD is natuurlijk een noodware autopartij. En je ziet toch dat de achterban van de VVD... hier kennelijk wat, uh, nou ja, misschien wat progressiever is... Dan, dan de partij waar zij op stemmen. Want er is inderdaad... Bijvoorbeeld als je het hebt over ruimte voor de auto... daar hebben wij ook naar gevraagd of laten vragen in dit onderzoek. En je ziet dat dan maar 17 van alle VVD'ers vindt... dat er meer ruimte zou moeten komen voor de auto. En dat een grote meerderheid vindt dat er meer ruimte zou moeten komen... voor wandelaars en voor fietsers. Ja. En ook bij VVD'ers is er inderdaad een meerderheid... die voorstander is van die, van die milieuzones. Ja, ja. Um, dan wil ik u toch even de stelling voorleggen. Want binnensteden moeten goed bereikbaar blijven voor auto's. Uh, dat is eigenlijk de oproep van Detailhandel Nederland hè, van, uh, vanochtend. Uh, nou ja, die winkeliers dus die vrezen omzet... Het mis te lopen als het autogebruik in de binnensteden wordt teruggedrongen, zoals in veel verkiezingsprogramma's staat. Begrijpt u die angst wel, of is dat een onmogelijke vraag aan iemand van Milieudefensie? Oh nee, ik begrijp die angst zeker. En, ik, en ik, ook als je kijkt naar de stelling, denk ik, uh, ben ik met het eerste deel heel erg eens. Binnensteden moeten goed bereikbaar blijven. En dat is voor iedereen belangrijk, en ook voor de detailhandel. Dus je moet ook niet zeggen: auto's mogen daar niet meer in en zoek het verder maar uit. Ja. Nou, je moet er wel voor zorgen dat mensen daar op een goede manier kunnen komen. Dat geldt ook voor mensen die minder valide zijn... of voor mensen die er moeten komen laden en lossen. Dus natuurlijk moet je ervoor zorgen dat die, dat die winkels bereikbaar zijn... Maar wat je ook ziet uit heel veel onderzoek... is dat blijkt dat mensen naar een bepaald winkelgebied gaan... niet omdat ze daar nou zo lekker kunnen parkeren... maar omdat dat een heel aantrekkelijk winkelgebied is. Ja. En daardoor zie je ook dat die angst bij de winkeliers... er altijd vooraf is. En op het moment dat er dan iets gebeurt... bijvoorbeeld aan de ja. parkeertarieven of het wordt autoluw... Het blijkt toch ook wel omzet uh, te kosten, hoorde ik net uh, vanochtend... van bijvoorbeeld de, uh, de baas van de ondernemingsvereniging in Den Bosch. Die zei, ja, als het langer dan 400 meter lopen wordt... hebben we wel een probleem. Ja, er is heel veel verschillend onderzoek naar gedaan. Dus uh, ik uh, ga dat onderzoek waar hij het over heeft uh, graag nog een keer nakijken. Maar... Er is ook heel veel onderzoek waar het juist blijkt dat uh, wandelaars en fietsers uiteindelijk meer uitgeven. Want die kunnen ook veel makkelijker stoppen. Die nemen misschien minder per keer dat ze komen winkelen mee. Maar ze komen veel vaker. Het zijn ook trouwere bezoekers. Dus uit onderzoek wat daarna eerder is gedaan... blijkt juist dat een, een aantrekkelijk winkelgebied waar je goed over straat kan lopen... Ja. Um, maar wat wel goed bereikbaar is, want daar vinden we, vinden we elkaar helemaal in... Um, ja, daar, daar krijg je juist omzet, uh, uh, winst of ja. meer omzet. Goed, jullie denk. leveren in ieder geval een uh, bijdrage aan de discussie... zo uh, in de aanlopen naar de verkiezingen. En dat is ook vast geen toeval. Dank u wel, Anne Knol van Milieudefensie. Um, ja, het binnensteden moeten goed bereikbaar blijven van auto's. Ik maak even van de gelegenheid gebruik om u bij te praten... over hoe de uh, stemverhoudingen zijn. Bijna 600 stemmen zijn er al uitgebracht. 53 is het ermee eens met die stelling... en 47 oneens. Straks om tien voor half twaalf spelen we natuurlijk weer de nationale nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag 20. En die vraag luidt: volgens de Telegraaf kreeg welke tv-presentator een blanco check van RTL om Humberto Tan op te volgen. Luister even naar de hint. Welkom, hier zeg ik altijd een paar dingen met mijn armen over elkaar, want dan lijkt het serieus, maar tegen is wel, want ik heb geen flauw idee waar het over gaat, want het gaat om wild snel. Maar we laten wel wat fragmentjes zien. En uh, met tafeldame van vandaag is Mark-Marie. Mark Marie, hoe is het? Nee, nee, nee, nee, nee. Oké, aan tafel. Uh, dat allemaal over een kleine uur. En ook het ongelooflijk ingewikkelde antwoord op deze vraag. Nu het NOS Journaal met Sofie Verhoeven. NPO Radio 1. Gisteren is een record aantal aangiftes binnengekomen bij de Belastingdienst. Op de eerste dag dat het kan, op 1 maart is het altijd druk. Maar gisteren was het dus nog drukker dan normaal. Volgens een woordvoerder hadden de systemen geen problemen... met de ruim 400.000 aangiftes. De gevel van een Joods restaurant in Amsterdam is opnieuw vernield. De politie denkt dat er een steen tegen de ruit is gegooid. Er zit een barst in. In december werden de ramen ingeslagen door een Palestijnse man met een knuppel. In januari werden de ruiten van het restaurant met etensresten besmeurd. En het Britse leger heeft vannacht honderden mensen uit hun auto moeten bevrijden... die vastzaten in de sneeuw... Groot-Brittannië wordt al dagen geteisterd door het slechte winterweer... wat gevaarlijke situaties oplevert. Een vrouw moest gisteren langs de kant van de snelweg bevallen... omdat ze het ziekenhuis niet op tijd kon bereiken. En opnieuw twee ziekenhuizen die operaties moeten uitstellen... vanwege de griepgolf. Veel bedden zijn bezet door mensen met griep- of longproblemen. En om plekken vrij te houden voor spoedgevallen... worden kleine operaties verplaatst. Dit keer een handvol ingrepen in Leeuwarden... en zeker 15 geplande operaties in Eindhoven carl VAN de Zwart. Het tweede uur van deze spraakmakers met aan tafel nog steeds... Roger van Bokstel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. En met hem praat ik zo meteen over de jaarcijfers van de NS natuurlijk... die gisteren werden gepresenteerd en tot gejuich leiden. De NS is volgens Van Bokstel back on track. En aangeschoven is Remco van de Drift, de, de organisator van het Faalfestival... dat morgen in Utrecht wordt gehouden. Hij sprak, praat straks na 11 over het belang van... Falen en mislukken. Kunt u daar wat mee, meneer Van Bokstel? Falen en mislukken? Ja, ik denk dat iedereen in zijn leven ook dat soort momenten kent. Ja, en die werken dan louterend, heet dat. Zeker, ja. zeker. Veel ervaring wijzer. Gaan we het zo over hebben.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 Ja, Westervoort en Den Briel op weg naar misschien een mooi hoog opkomstcijfer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij of misschien ondanks de inzet van onze verslaggevers ter plekke. Eén van hen is Marcel Dekker, die in Den Briel te vinden is de komende weken. Goedemorgen ja. Marcel. Goedemorgen. Bevoren en wel op het slagveld in Den Briel trouwens. Ja, ze Dat smelten de, de kazen. Teel. Dat is wat ik altijd denk bij Den Briel. <laughs> dus ze smelten ja. de kazen. Inderdaad. Ja. Den Briel, lage opkomst, Kaljan de Zwart. Mm -hmm. um, 43% procent. destijds. Westervoort trouwens ook. 43%, procent, 10% procent minder dan dat 53% landelijk gemiddelde. Dramatisch laag, kortom, iets waar we de komende weken uh, iets aan proberen te doen ja, eigenlijk ja. in die beide gemeenten. Dan moet je er wel natuurlijk even eerst achter komen uh, waarom het zo slecht is gesteld met die opkomst. En is dat niet ja. gewoon heel simpel wat je dan altijd hoort? Het gebrek aan het vertrouwen in de lokale politiek? Ja, nou, dat is in ieder geval een van de meest gehoorde redenen... Hè, waarom mensen niet naar de stembus gaan. Als je lokale politiek en burger als een huwelijk zou zien... dan liggen ze in de minste geringste reden in echtscheiding met elkaar. Uh, ik ben er trouwens, uh, ik ben heel benieuwd wat die zorgtaken die de gemeente erbij hebben gekregen... doet met dat vertrouwen in de politiek en die, stemgang, of die gang naar de stembus. Daar proberen we de komende weken ook achter te komen. Maar het kan ook misschien zoiets simpels zijn als onverschilligheid... Um, ja, het gaat toch allemaal goed in mijn gemeente... dus waarom zou ik naar die stembus gaan? Mm -hmm. Misschien is dat het, of praktische problemen. Daar proberen we inderdaad de komende dagen achter te komen. Ja, um, en, en, en, en dan is natuurlijk het volgende, als je dat dan weet... als de diagnose is gesteld, dan ga je dat, uh, dat opkomstcijfer... dat moet omhoog, want dat is het uiteindelijke doel, toch? We gaan echt alles uit de kast trekken om die mensen naar de stembus te krijgen. Om die 43 nou ja echt tenminste ja. naar dat landelijk gemiddelde te stuwen. Ja? Ik zat te denken als je nou iedereen 50 euro uitdeelt ben je er dan misschien. Is dat een idee? Um, maar goed de omroep heeft niet zoveel geld dus dat gaan we niet doen. We gaan in ieder geval wel achter proberen te komen hoe die lokale politiek dichter bij de burger kan kruipen. Ja. Um, en we maken er ook een strijd van, tenslotte tussen Westervoort en Den Briel. Want Aha. Ja, wij willen natuurlijk uh, als Den Briel winnen van Westervoort. Maar Westervoort heeft ook een heel gaat sterk team. Ja. Heel... Het wordt een battle. Ja, gaat u stemmen? Gaat Precies. u stemmen ook? Oh, u stemmen? Wat horen we nu? Ja. Is... Uh, Hallo? Ja, ga, ga, ga jij stemmen? Ja? Ja? Ja, sorry, ja, ik denk, sorry, uh, hier uh, Westervoort even, en ik hoor mijn collega uh, Dekker vanuit Oeh. Den Briel. Ha, ha, dat kan ha. natuurlijk niet, hè. De zendtijd voor alleen één partij, voor één <laughs> kamp. Hier even Martijn Gribius vanuit uh, het kamp Westervoort. Hij nou, kan, hallo, Martijn. Inderdaad, campagne voeren voor zo'n dus hoog mogelijke opkomst in Westervoort. Natuurlijk hopen dat uh, er ook een paar mensen in uh, Den Briel naar de stembus gaan, maar uiteindelijk... Opkomstpercentage in met ja. name Westervoort enorm omhoog. Dat Hoe is... hoog was het vier jaar geleden dan, Martijn? In, in uh, Den Brieuw was het 43 procent. En bij jou? Uh, bij ons was het uh, ook rond dat percentage, in ieder geval onder de 50 procent. Okay. Dat kan natuurlijk veel hoger. Ik vraag even iemand: Heb jij al gestemd? Uh, no, of ga je stemmen? Ja, dat wel. Ja. Ja, kijk, kijk, kijk, we hebben alweer iemand gewonnen. Kijk, dus en zo gaat dat percentage steeds omhoog en zullen wij uiteindelijk boven wie er gaan eindigen. Okay. De battle is nou, wel ja. begonnen, hoor. Ik ben nou, wel gehoord, goed, ja, volgens zelf... mij is dat de enige, de enige twijfelaar in, uh, in die stad, <lacht> stad hoor. Volgens mij. Ik heb er inmiddels al de hele ochtend een stuk of twintig naar mijn kant gekregen. Dus ja. uh, volgens mij gaat het uh, in Den Briel veel beter dan in Westerfoort. Okay, dus jij staat eigenlijk al op 50 procent nu. Je hebt gewoon ah, deze ochtend alleen al 7 procent erbij gerommeld. Den Briel is zo gemotiveerd om naar die stembus te gaan. Zeker nu wij er zijn. Goed, de toon is gezet, heren. Westervoort en Den Briel op weg naar uh, nou ja, misschien een mooi hoog opkomstcijfer bij de gemeenteraadsverkiezingen van... 21 maart. We gaan het horen de komende tijd. Spraakmakers. Aan tafel nog steeds president-directeur van de NS, Roger van Bokstel en Remco van der Drift, organisator van het Faalfestival. Heren, welkom hm. nogmaals. Uh, ja, Dankjewel. meneer van Bokstel, uh, ben je een treinreiziger trouwens, Remco? Absoluut, ik ben weer ja? teruggekomen, trein gekomen zojuist. Ja, oké. Okay. En iedereen ook gewoon mooi op tijd, want uh, je zit hier keurig. <laughs> We gaan even luisteren naar de dag van Roger van Bokstel van gisteren. Afgelopen jaar was een goed jaar. Meer kans op zitten en vaker op tijd. We kwamen van ver, en maar we zijn echt weer letterlijk, zoals dat heet, back on track. Ook de prestaties op de HZL van de IC Direct zijn boven norm. De prestaties die we afgesproken hadden met de overheid, uh, die halen we. De free strikes zijn van tafel en hebben geen boete. De, de cijfers staan op groen. We hebben oh, vertrouwen... In de toekomst. Ja, we hoorden u, u en Marianne Rintel, ook van de Raad van Bestuur, bij de presentatie van de jaarcijfers ja. gisteren. Nou, die cijfers zijn nog nooit zo goed geweest. U heeft op alle twaalf prestatienormen waarop u wordt afgerekend, zoals klanttevredenheid, kans op een zitplaats, goed gescoord. Het was een topdag. Ja, ik, ik heb wel erbij gezegd: bescheidenheid. Ja. Back on track, dat is echt fijn. Ik zeg dat omdat ik het in de eerste plaats voor de reizigers van belang vindt... maar in de tweede plaats ook voor al die collega's... bijna he, ruim 30.000... die iedere dag gewoon enorm hun best doen... Om, om ook iets goeds voor de reiziger te doen. Ja, dit moet u eigenlijk wel even zeggen. Hè? Ja, maar ik, ja, maar, nee, maar dat is geen cliché. Dat is old. echt zoals ik het ook voel. Ja. Ja, een cliché is overigens altijd waar. Hè? Ja, dat weet ook je weet weer een cliché is. wordt er geen cliché. Precies. <laughs> maar, maar het is echt de realiteit. En, en we hebben een, een moeilijke periode achter de rug. En we hebben ons teruggeknokt. We leveren gewoon ja. de afspraken. En, en ik zeg het dan dus in bescheidenheid, we zijn weer terug. En dat moet iedereen gewoon, denk ik, een fijn gevoel geven. En het trekt een wissel op het komend jaar en de jaren daarna. Want ja, je moet het wel vasthouden. Je moet het wel blijven waarmaken. Zo is het. U, u bent bescheiden. Is dat ook omdat als er één baan is in Nederland... waar je aan den lijf ondervindt uh, dat we een volk zijn van zuurkousen... Uh, dat dat wel de president-directeur van de NS hm. is? Meneer van Bokstel. Ja, ik troost altijd mijn collega's als ze zeggen: ja, iedereen zeurt zo over ons. Dan zeg ik, weet je, dat is omdat we ertoe doen, omdat we relevant zijn. En, ja. en dan mag er over je gezeurd worden. En, en wij zitten in de categorie het weer. Dat doet er ook altijd toe. Ja. Het rijlingskaternen al. Ja. En categorie voetbal doet er ook altijd toe. Uh, en, en ja, weet je, leer ermee te leven, zeg ik altijd, uh, opgewekt uh, weer de volgende dag. Ja. Nou uh, zegt u net, uh, u bent hartstikke trots, uh, ja. en uh, dat heb ik hier ook even opgeschreven, u gaat straks vast zeggen dat is het resultaat van een collectieve inspanning, en vooral ook de veerkracht van al die werknemers die zich met hart en ziel inzetten voor die NS, die 30.000 mensen, om dit mooie resultaat uh, te bereiken, maar wat, en dan even nu, even weg met alle bescheidenheid, wat is uw inbreng in dit mooie resultaat? Die is beperkt. Ik probeer de verbindingen in huis goed te leggen... en focus aan te brengen. Gewoon dus echt het bedrijf richten. Als je vertrouwen bent kwijtgeraakt bij het publiek, bij de politiek... dan helpt maar één ding, en dat is zorgen dat je weer presteert. Mm -hmm. Anders heb je geen spreekrecht, anders kun je niks claimen... kun je niks vragen. Dus wat ik de afgelopen twee jaar met mijn collega's gedaan heb... is het bedrijf zo gericht dat de prestaties weer omhoog gingen. En die tellen. En dat zie je ook, want nou ja, de, de, onze klanttevredenheid is enorm gestegen het afgelopen jaar. En dat, ik ben dan blij, want ik denk dat vind ik eigenlijk de belangrijkste meetfactor. En dat je, uh, maar wat heeft u dan, ik bedoel, is toch een beetje abstract, hè? Uh, richting kiezen, nou, nee, nee, uh, verbinden. Niet. Ja, maar dat Wat, is, niet wat abstract. is dat dan binnen dat de egen? E wat heeft u gedaan? Nou, dat betekent dat je tegen heel veel mensen die met allerlei hobby's bezig zijn zegt, sorry... Dat doen we even niet. Ja. We, we hebben alle aandacht nu alleen maar gericht op... we gaan die prestaties halen. Ik heb dashboards laten ophangen in alle locaties van het bedrijf... waarin je gewoon per uh, dag kan zien... Uh, hebben we die uh, prestatie gehaald of niet. Daardoor word je echt betrokken. Ik heb in, in de werkplaatsen waar de treinen worden opgeknapt ook Daar hangen nu borden. Wanneer komt een trein binnen? Wanneer moet die klaar zijn? Want uh -huh. hij moet terug op het spoor. Daarmee creëer je losverbondenheid tussen de mensen die repareren... bijvoorbeeld, of opknappen, en de mensen die treinen rijden. En andersom. Want ja, ik heb wel momenten gezien dat ik in een, in een uh, opknapplaats van ons... een bord zag hangen met digitaal erop het getal 160... En ik zag toen, twee jaar geleden, dat niemand daarnaar keek. En wat was 160? Mm -hmm. Dat was het tekort aan bakken op het spoor. Dus uh, treinwagen. <laughs> oh, okay. En toen dacht ik, ja, niemand kijkt hiernaar. Terwijl, jij ja, eigenlijk moet je toch willen dat je zo aan de slag bent... dat dat morgen gewoon op de helft minder is. Ja, ja. En dat, dat is een urgentie, die erin moest. Ja, die urgentie, ja. die breng je er dan wel in. Oké, okay, goed. Uh, tot zover het goede nieuws. Uh, we gaan even naar uh, een wat minder fijne boodschap ja. die u had... Antwoordt het ook zo saai, als het alleen maar leuk zeker, en gezellig zeker. is. Uh, u zei namelijk ook, en dat roept u al langere tijd... dat als we niet oppassen, dat Nederland geheel dichtslipt... en de bereikbaarheid van de Randstad dramatisch wordt. Ja. Uh, u heeft dat al vaker gezegd, hè? Uh, ook samen met streekvervoerders. De NS uh, dus, uh, acht verkeerswethouders uit de Randstadsteden... in een ingezonden brief, in het NRC ook nog ondanks, zwellen ja. aan... Treinen raken overbevolkt, het wordt alleen maar erger. Tegen 2030 zal de Randstad zo druk zijn dat een verkeersinvart dreigt. Nou hebben wij even gebeld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zeiden, ja, dat verhaal van Van Boksel, dat kennen we nou wel... Ja, dat is fijn. Maar mijn oproepen, doe er iets mee met ja, elkaar. Maar zij zeggen het is vooral een lobbypraatje voor, veel, nee, voor meer geld. Nee, nee, nee. nee. Dat is echt, dat is, ik weet niet wie, wie dat gezegd heeft. Die wil ik dan nog wel graag een keer Dat gaan we na de uitzending even vertellen. Dat, dat, dat is natuurlijk echt onzin. Ik spreek ja. niet alleen tegen het ministerie. Oké, okay, maar even serieus. Het dichtst van ja. Nederland. Maak ja, dat eens concreet. Nou, dat is echt een zorg. Er zijn uh, rapporten gemaakt, ook door de overheid zelf... die zeggen dat de verkeerstoename op, zowel op de weg als op het spoor, die stijgt met 35 tot 40 procent naar 2040 toe... de verstedelijking gaat door, ja. de mobiliteit volgt wat mensen doen. Dus er gaan steeds meer mensen in de grote steden wonen en werken. Je ziet ook allemaal uitbreidingsplannen bij Rotterdam, bij Utrecht, bij Amsterdam. Niks op tegen, zeg ik. Maar dan moet je dus ook je verbindingen moderniseren en daarop aan laten sluiten. Als je dat niet doet, verlies je concurrentiekracht... Uh, waarom zou een bedrijf zich nog in Amsterdam of in Rotterdam willen vestigen... als het niet meer bereikbaar is? Als je er veel te lang over doet om er te komen. Uh, veel te weinig huisvesting in de buurt is. Veel te lang duurt om van je huis naar je werkplek te komen. D ik zie in de steden om ons heen... Londen, Parijs, Roergebied... het gebied in, uh, Zwi in Zwitserland nu, Lausanne, Geneve... ook rondom Stockholm... Ja. enorme investeringsprogramma's om het openbaar vervoer en de weg beter te maken. Wij zijn als NS lid geworden van de Mobiliteitsalliantie. Dat is een club waar ook... Ja, we er zitten allerlei auto -organisaties. Zitten, De ANWB ja. zit erbij, de RAI. Uh, en we hebben gezegd, we gaan niet meer met de rug naar elkaar staan... maar we moeten met elkaar dit vraagstuk zwaarder op ja. de agenda krijgen... En we moeten gaan investeren. Dat is ook overigens goed voor de werkgelegenheid. Investeren zou bijvoorbeeld kunnen in een lightrail in de Randstad. Ja. Hè, dat is iets waar u een warm pleidooi voor heeft gehouden. Of eigenlijk een forse uitbreiding daarvan zou je kunnen zeggen. Staatssecretaris van Infrastructuur, Stientje van Veldhoven... Uh, zeg ik er even bij, van D66 ook... Ja. Uh, zegt voor de zomer met een visie te komen op de lightrail. Maar haar woordvoerder zegt, ja, zo'n ding kost wel 5 miljard euro. We zouden ook eerst even kunnen kijken... hoe we het spoor nog veel effectiever zouden kunnen benutten. En dat zou ook al wel heel veel opleveren. Leveren. Ja, ook, uh, stemt u dat uh, positief, zo'n reactie? Ja, ja want, want ze zet aan de ene kant de deur open voor ook nadenken over vernieuwing. Ja, nadenken, nee, doen. Nee, maar dus ook, je moet wel goede plannen maken, goed uitwerken. Hmm. En dat want is dat light plan is nog een beetje vaag. Nou, dat, dat heeft nog niet overal handen en voeten. Hè? Tussen Amsterdam en Schiphol zijn we nu aan het nadenken om daar met een vorm van lightrail te gaan rijden. Daar moet dan heel veel voor verbouwd worden. Amsterdam-Zuid moet zesporig worden. Ja. Centraal Station moet een goede capaciteit houden. Uh, uh, da daar moet dan een, een, een lichte trein, zeg maar een metroachtige trein... tussen Schiphol en Amsterdam Centraal gaan rijden... Uh, in een hoge frequentie. Maar dat gaat tot nu toe allemaal gedacht op bestaansspoor. Nou, wij kunnen natuurlijk nog slimmer... Uh, Intercities en, en, en kleine metro-achtige waardjes... op hetzelfde spoor achter elkaar laten rijden. Maar uiteindelijk is dat ook een keer eindig. En ja. nou, er zijn ook al ideeën om de metro ooit door te gaan trekken. Van uh, Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Ja, nou, we weten wat dat heeft gekost en hoe lang dat ja, heeft geduurd. Ja, maar ja, Dan zijn je, we zijn in uh, 2135 beland, denk ja, ik. Maar weet u, dat, dat heeft dus ook te maken met uh, goede projectorganisatie ja, ja. en slagkracht in de besluitvorming. En ik, ik geef u één getal: China. Op dit moment, wij zijn natuurlijk maar een stad in China, zeg ik maar. Maar in China wordt op het ogenblik 300 miljard dollar uitgegeven om een nieuw treinstelsel uh, uh, op poten te zetten met high-speed treinen. Ja. Weet u wat dat gaat betekenen voor ook de ontwikkeling in het land zelf? De, de bereikbaarheid, de, de kennisoverdracht, de culturele bestemmingen: ja. alles wordt beter bereikbaar. En we, wij doen er langer over. Ja, wij maken 43 miljoen vrij voor spoorboekloos rijden... op twee extra trajecten. Ja, en, en op dat, dat niveau zitten we hier. En waar 40.000 mensen nu iedere dag ontzettend blij zijn... Ja, dat ze niet ja maar het meer nog op... groter, meer. Nou ja, ik, ik, ook, ook binnen Europa. Ik, bedoel, ik heb gisteren ook gezegd, waarom is er geen... Snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Ja. Uh, we hebben hem ja. wel nu. Hè, we zijn aan het praten om hem weer naar Brussel uh, goed te maken. We krijgen de Thalys naar Parijs. Maar ook de Eurostar naar Londen. Nou, ik, ik vind de volgende gedachte moet zijn. Ook met Berlijn, uh, ons, ons natuurlijke achterland op dit continent. Uh, en daar hebben we zo'n voorziening nog helemaal niet in de pen. Ja, ik moet even denken aan Bart Donners van de TU Delft. Die zei deze week. Uh, als je vijftien meer internationale treinen dagelijks laat rijden dan is heel Lelystad, het vliegveld, is helemaal niet nodig. Nou ja, kijk, ik vind het interessant... Hè, dat ook Pieter Elbers van de KLM en ook de baas van Schiphol... hebben gezegd, korte vluchten binnen 500 kilometer... moeten echt minder... En er is de trein het alternatief. Ja. Nou, we daar zijn we nu... ons blijkbaar nog niet voldoende van bewust. Althans niet in politiek. Dus. Nou, het is een enorme milieuwinst die we dan gaan boeken. Ja. Uh, u weet, alle treinen in Nederland rijden 100% op windenergie. Dat is internationaal, vallen de mensen uit hun schoenen. En hier doen we soms net alsof dat heel gewoon is. Dat is echt een mega megaprestatie. Uh, en, en daar moeten we echt snel op doorbouwen. Uh, iedereen zegt nu, ik las ook vanochtend... dat we de energiedoelstellingen gewoon niet halen. Nou, ik herinner me nog, toen ik uh, nog in de politiek zat in de Eerste Kamer... heb ik een scherp debat gehad toen met de minister van Economische Zaken... van gaan we die, uh, dat percentage halen? Nou, blijkt dus inderdaad dat we dat in geen veld of wegen nog nee, halen. Dat zijn dus, allemaal niet hele bemoedigende signalen. Nou, nee, weet je, ik, ik, ik ben niet van de somberheid. Nee. Ik wil juist dat we een mentaliteit gaan creëren waarin we zeggen... Dit snappen we. Hier moeten we sneller, beter ja, met elkaar nou, gaan samenwerken. mentaliteitskwestie is ook het reizen in de spits, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, ja. Daar bent u ook een voorstander van. Van nou ja, verdeel dat nou een beetje beter over de dag. Uh, als we het over dichtslippen hebben. U bent wat proeven gestart om de reizigers op andere ja. tijden in die trein te krijgen. Uh, bijvoorbeeld studenten, hè, die zouden niet in de spits moeten reizen, vindt u ook. Lukt dat al een beter? Ja, ik wil overigens zeggen, ik ben dolblij met studenten in de trein. Hè. Ja, niet, uh, natuurlijk. Nee, serieus. Ja. Echt. Uh, maar, maar niet in de maar, spits. Maar we hebben, een, maar dat geldt niet alleen voor studenten. Dat geldt ook voor werknemers van heel veel bedrijven. Mm -hmm. Die beginnen allemaal op hetzelfde tijdstip. Ja, Maar wordt er al minder in de spits gereden of is dat nog niet nou echt ja, wij, merkbaar? Jawel, ik merk dat he, de, bijvoorbeeld de Universiteit Nijmegen, uh, de, Twente, uh, Groningen... die hebben allemaal gezegd, wij gaan wat meer rekening houden... met name voor eerstejaarscolleges. Want dan wonen de studenten meestal nog thuis. He, en het tweede jaar wonen ze op kamers meestal in de stad waar ze studeren. Dat helpt, maar ook langs de Zuidas... waar heel veel bedrijven nu ook veel meer gebruik maken van de trein. Ja. Ja, die kunnen ook met flexibele aanvangstijden... vergaderingen, eh, niet voor negen uur... Eh, waardoor je gewoon iets meer spreiding doet... en dan een treintje later naar huis of een treintje eerder. Het ja. maakt niet nou, uit. Nou ja, ja dat, is, dat blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Nou ja, het is een moeizaam en taargeverte. Het zit heb zo ooit... in ons systeem, ja, in en ons en, eigen en, spoorboekje. Ja, en, maar dat, ja, cultuur verandert langzaam... Ja. En, en nogmaals, ik vraag om hulp, ik, ik beleer niet... Uh, als mensen toch allemaal op hetzelfde moment willen blijven... Ja, dan zeg ik, weet u, dan heeft u ook geen zitplaats in de spits. Ja. Dan is de trein gewoon vol. Dan moet je dat, ja, al leven we niet in India, zei u. Dat vond ik nee. wel een beetje een... Uh... Nee, omdat je daar soms beelden ziet van mensen... die op, op het dak ja. van de trein en Ja, maar, uh, ja maar dat is natuurlijk ook geen vergelijking, toch? Nee, Doordat, dat, dat weten we ook wel. Ja, maar dus is, wil ik daarmee maar zeggen... Uh, mm -hmm. ik vind het heel vervelend. Ik sta ook wel eens in een overvolle trein. Ja. En dan zegt ook iemand tegen mij... nog veel te doen, hè, meneer Van Bokstel. En dan zeg ik, ja, inderdaad, nog wel een ja. hoop te doen. Maar ja. wij we kopen nu massief nieuwe treinen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook naar je verlies- en winstrekening kijken. We kunnen heel veel treinen erbij kopen. Maar die staan dus 80% van de dag. Ja. Rijden die dan bijna leeg rond. En alleen in de ochtend en in de avond zijn ze bomvol. De hulpvraag is, help een beetje mee. Uh, neem soms een treintje later. En het probleem is echt heel goed te draaien. Dan ben je al een heel eind op weg. Uh, uw contract als president-directeur van de NS loopt tot augustus 2019, hè? Ja, u heeft goed huiswerk gedaan, ja. ja. ja. ja. Uh, er is nog een hoop werk te doen. Uh, maar zouden we u daarna of misschien al daarvoor wel terug kunnen zien... als president-directeur in een andere vervoerssector? Begrijpt u waar ik op doel? Nou, ik, ik weet niet waar u op doelt, nee. nee. Schiphol wellicht. Nee, daar heb ik een niet. Een opvolger naar van Jos Nijhuis. Nee? nee, daar heb ik niet. Ik ben, ik heb gewoon nog een. Bij, daar zoeken ze volgens mij nu een opvolger. Mm -hmm. Dus, ik uh, ben heel benieuwd wie eruit uit gaat komen. Ik ben echt een, alleen maar uh, geïnteresseerd om mijn prachtige klus met al die mooie collega's af te maken. Uh, wel een, om wel te een mooie baan toch ook, maar oh, ligt een enorme uitdaging. Ja, maar er zijn heel veel mooie banen. Uh, mm -hmm. Ik geniet nu iedere dag van het werken bij de NS. Ja. Oké, okay. nou en, uh, en burgemeester van Amsterdam, zit dat er nog in of niet? Het uh, blijft altijd een interessante vraag... maar de kans is uh, buitengewoon klein op, heb ik al eerder laten weten. Gaat niet gebeuren. Goed, uh, nou, dat was, uh, je zou kunnen zeggen... het goede en het slechte nieuws over de toekomst van ons land. Uh, het goede nieuws behelst dan uh, de cijfers van de NS die u gisteren presenteerde. Dat zag er goed uit. Als het uit. moet, kan dit land heel veel hoor. Ja, ja, dat is zeker waar. En dat merkt ook uh, Remco van de drift. Zeker. Uh, al gaat het niet altijd goed, soms gaat het even mis. Zeker weten. Maar dat is dan weer nodig, zodat het later beter gaat. Ja. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Oké. Okay.